Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De storing bij de NS duurt nog uren langer. Er rijden nog zeker tot 8 uur geen treinen. Sinds lunchtijd staan alle NS-treinen stil door een storing. Je moet je voorstellen dat we gedurende de dag eigenlijk de planning van onze treinen en onze collega's op de trein continu moeten aanpassen aan actuele omstandigheden. Als er ergens een verstoring is of als een trein omgeleid moet worden of een trein is vertraagd, dan passen we continu die planning aan. Dat zorgt ervoor dat we precies weten waar elke conducteur machinist is en dat ook elke trein een conducteur of machinist heeft. Dat systeem heeft nu een grote storing en dat zorgt ervoor dat we nu geen treinen kunnen rijden. Wereldwijd wordt er geschokt gereageerd op de honderden burgerdoden in de Oekraïnse plaats Bucha. De leider van de Europese Commissie heeft het over oorlogsmisdaden. Ook meerdere Nederlandse politici noemen het zo. Volgens de burgemeester van de plaats zijn ruim 300 mensen gedood door de Russen die zich daarna terugtrokken uit het gebied. Nederland stopt niet per direct met de import van Russisch gas. Dat heeft minister Jetten voor Klimaat en Energie gezegd in het programma Buitenhof. Wel zegt hij dat het kabinet werkt aan de afbouw van de afhankelijkheid. Gisteren maakte Litouwen bekend dat ze gestopt zijn met de import van gas. En respect voor Sebastiaan uit Doorn in Utrecht. 25 jaar geleden was hij als beroepsmilitair bij een oefening in Duitsland. En daar gebeurde iets wat zijn leven flink op de kop zette. Door een ongeluk raakte hij deels verlamd. Hij is al meerdere, keer, meerdere keren teruggeweest naar die plek. Ik ben er al een aantal keren geweest... En natuurlijk, de eerste keer dat ik daar was weer, was het emotioneel. Maar nu als ik er naartoe ga, dan denk ik, nee, het is oké. Okay. Het heeft mijn leven een behoorlijke andere wending gegeven. Maar ik ben ook heel waardevol dat ik nu dit leven heb. Ja, omdat hij de oefening destijds nooit heeft kunnen afmaken, gaat hij iets bijzonders doen. Namelijk vanaf die plek in Duitsland, met zijn rolstoel, terugrollen naar Nederland. 555 kilometer. Hij leeft er al vijf jaar naartoe. Ja, toch wel een stukje bevestiging dat ik van ver ben gekomen... En dat ik het dan ook op mijn manier doe dat het extreem is, dat past ook gewoon een beetje met mijn karakter. Op 16 april begint hij eraan. De bedoeling is dat hij acht dagen later weer thuis is. Het weer, vanavond verdwijnen de buien en koelt het af naar temperaturen rond het vriespunt. In de loop van de nacht stijgt de temperatuur weer en morgen krijgen we dan een bewolkte dag met flink wat regen en wind. En het wordt een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Baren en Hilversum Noord staat 4 km file. De vertraging is een half uur. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Zo zijn we weer terug, Zandvoort op zondag. Nogmaals een hele goede middag. Leuk dat je de radio aan hebt op het enige echte eigen geluid van Zandvoort. Dit is CFM, al 31 jaar op de radio. En sinds heel lang ook al op televisie. Kanaal 40 digitaal via Ziggo. In kanaal 1367 via KPN. ook daar zijn wij te ontvangen op de televisie. Met uiteraard de beelden en ook het Geluid van de radio, uh, Albert-Jan. In het derde uur, uh, ja, daarin uh, onder meer aandacht ook voor uh, de Ronde van Vlaanderen. Want uh, het aftellen is uh, daadwerkelijk begonnen. Ja, en uh, twee Nederlanders uh, in de kopgroep. Uh, van Baarle en, ja, Van der Poel. Kijk, kijk, kijk. Met nog 24 kilometer te gaan hebben ze een voorsprong van 1 uh, minuut op de uh, achtervolgende uh, groep. Maar nog 24 kilometer te gaan. Dus uh, het wordt nog een uh, spannende slot daar van de ronde van Vlaanderen. En waar is Poggi uh, gebleven? Ja, Poggi uh, heb ik... Uh, de, de, die naam heb ik zo gauw niet gezien. Maar wellicht dat hij er nog voorbij komt. Goed, uh, wat gaan we doen? Over twee praten. uiteraard Pit Report. Want er is natuurlijk nieuws uit de wereld van de Formule 1. Een nieuwe race uh, staat op uh, de, de kalender voor volgend jaar. En welke dat wordt, dat hoort u allemaal tijdens Pit Report. En uh, ja, uh, uh, Hamilton heeft toegegeven dat hij toch een wat mentale dreun heeft. Of een, een door een dal gaat. Daarover natuurlijk ook meer. Half vijf dier van de week. We hadden Jack in de aanbieding nog dit weekend extra. Vorig weekend hadden we ook Jack omdat we dachten van nou dat uh, kon wel eens moeilijk worden omdat die geplaatst werd. Want het is één grote uh, ja, haardosbol bol met knot. En dan wilde met jou uh, naar de kapper. Uh, <laughs> dat we uh, mij naar de kapper. <laughs> maar dat gaat niet meer lukken. Maar niet. we keken vanmorgen en uh, Jack is inderdaad uh, gereserveerd. Dus we hebben een nieuw dier van de dag om het zo maar eens te zeggen. En ze luistert naar de naam Dora. Dat om half vijf tijdens het dier van de week. Uiteraard hebben we straks de eindstanden van de wedstrijd van die om half. Die zijn begonnen van de voetbal in de eredivisie. En om kwart voor vijf is het zover het gedicht van de week. Het was of een tranentrekker of een hele vrolijke. Nou, het wordt een hele lieve. Het wordt een hele lieve. Met een pakkende tekst, uh, titel namelijk... Uh, jij, bent, uh, jij hebt mijn hart gestolen. Oh, uh, ja, ja, diefstal. Ja, ja, jij niet, jij niet, maar... <laughs> nee, nou, diefstal, diefstal. Die, diefstal. Maar in ieder geval, jij hebt mijn hart gestolen. Dus liefhebbers van het gedicht van de week nog even geduld. Kwart voor vijf is het zover. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren... en kijken naar de enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Met Mathieu van der Poel dus in de kopploeg op dit moment... Uh, tijdens de Ronde van Vlaanderen. 22 kilometer nog, dus het gaat uh, heel rap. En uh, nog een andere Nederlander van Baarle is er uh, ook bij. Dus we maken zeker kans daar uh, tijdens de Ronde van Vlaanderen. Albert-Jan houdt dat uh, voor ons uh, in de gaten. Verder het andere nieuws, zoals je dat gewend bent... in het derde uur van uh, dit radioprogramma. Zandvoort op zondag. Een hele goede middag. geniet er lekker van hè? Want we hebben ook heel veel lekkere muziek. Wat je van deze van Stevie Wonder? Hier is uh, Don't You Worry by the Fing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 Don't you worry about the thing, Mama, Cause I'll be standing on the side when you check it de topsingel van Stevie Wonder hoor, is je Don't You Worry by The Thing plaatje werd heel veel jaren later werd het nog in een nieuwe uitvoering opnieuw uitgebracht door de groep Incognito dat was een beetje meer uit mijn tijd zeg maar, de jaren negentig hebben we het dan over lekker om deze origineel weer eens te draaien voor je Don't You Worry by The Thing en dat geldt ook voor het nieuws wat Albert Jannels nu gaat vertellen over de ronde van Vlaanderen Don't you worry about a thing. No. Don't you worry about a thing. Ik, ik, ik, ik zal het maar wel doen, want uh, jij vroeg me nog uh, waar, waar is Pogacar. Dat had ik ja. zo snel niet gezien. Ja, ja. Maar uh, die zit ook in die kopgroep van vijf. Nee, daar, daar zijn we niet blij mee. Dus uh, naast, naast, naast Van de Poel en Van Baarle zit ook Pogacar uh, op kop. Met nog 18 kilometer te gaan. En de, de drie uh, die daarachter zitten, die zitten op 47 seconden. En het peloton zit op nog 1 minuut. Uh, dus uh, ja, het gaat dus van de Poel van Baarle dan wel Pocachar. En die had er natuurlijk niet bij moeten zitten. Hè? Nee. Eigenlijk voor de nee, jij maakt ons blij, hè. Ja. Maar, nee, goed. <laughs> maar goed, in ieder geval, die 47 seconden, dat zijn dus die drie manse achtervolgers. Uh, die zitten tussen het peloton en de koplopers in. En het peloton zit nu op 57 minuten achterstand. Met nog 18 kilometer te gaan. Wow, het in de gaten. Dankjewel, Albert Jan, voor deze update. En dus zo dadelijk uh, krijg je hem de Pit Reports. Gaan we weer de wereld van de autosport in en met name de Formule 1 wordt dan weer onder de loep genomen. Heb je dat bericht van Fia Play. Heb je dat ook in de in de Pit report? Nee, dat is, is zo'n premium, weet je. Wel dan moet je voor extra betalen. Maar oh, we, we kunnen het wel even, we de, kunt er de, wel even de, over hebben, hoor. Ja, wat een. Nee, we ja, ik zou ja, wat zeggen. Kom zo meteen okay. report. Style. Everybody's got some glass. Everybody's got some flair. Most people got no cash. De Linda Lewis en Klesda, een lekkere disco-klassieker uit de jaren 80. CFM, Race Radio, Pit Report. Een kwart over vier geweest op het klokje voor mij, uh, Albert Dat betekent weer uh, tijd om de pitstraat uh, in te gaan. en Eens even daar uh, te snuffelen wat er allemaal aan de hand is. Zal ik nog even snel gaan, uh, zeggen hoe het uh, met het wielrennen gaat? Want oh die, ja, daar is wel het de, een en ander gaande. Ja, want he, die nu. kopgroep 5 is inmiddels, uh, er zijn er twee uit weg, uh, gesprint... Eén daarvan is Mathieu van der Poel en die andere is... Pocacar. Pocacar. Ze zijn dus met z'n tweeën ervandoor. Iedereen die uh, had willen wedden, had dit, deze ook uh, getipt als een van de twee winnaars van, uh, van deze Ronde van Vlaanderen. Ja, vanmorgen maar, deze rondje op de Belgische televisie was het ongeveer 50-50. Dus Met uh, uh, wien of, wien het de een of de ander. Met nog 16 kilometer te gaan. We houden het voor u in de gaten. Goed nou, pit report. Ja. De Formule 1-leiding hoopt nog voor de volgende Grand Prix van in Australië... de teams en coureurs meer informatie te kunnen verschaffen... over de getroffen maatregelen in Jeddah. Afgelopen weekenden werd besloten om na een raketaanslag op vrijdag... op iets meer dan 10 kilometer van het circuit... door te gaan met de raceweekenden in saoedi arabië Na overleg met de autoriteiten besloot de Formule 1-top om daar uh, door te gaan... en de team-teambazen gingen daar unaniem in mee. Bij de coureurs was er twijfel. Naar verluid wilden Lewis Hamilton Fernando Alonso... Carlos Sainz, Pierre Gasly en George Russell niet meer verder racen en de andere 15 coureurs tonen zich s'nachts aanvankelijk solidair. Na overleg met onder andere de teambazen en Formule 1-CEO Stefano Domenicali werd alsnog besloten verder te gaan. De Formule 1 gaat volgend jaar drie keer naar de Verenigde Staten. Het management van de koningsklasse heeft een race in Las Vegas nu officieel bekendgemaakt. In november 2023 rijden de coureurs op en rond de wereldberoemde strip in de Gokstad. Het zal vermoedelijk de voorlaatste race van het seizoen worden voor de gebruikelijke afsluiter in Abu Dhabi. De Grand Prix in Vegas wordt daarnaast op zaterdagavond gereden. Zondagochtend vroeg voor Europese tijd. Het stratencircuit wordt ruim 6 kilometer lang, telt drie lange rechte stukken en 14 bochten. De Formule 1 is sinds 2017 in handen van Liberty Media, een Amerikaanse mediaconglomeraat. Voor de eigenaar zijn de Verenigde Staten op commercieel gebied zeer interessant. Mede dankzij de bloedstollende titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton vorig jaar en de populaire Netflix-documentaire Drive to Survive. Wint de Formule 1 ook aan de andere kant van de oceaan aan populariteit? Begin mei dit jaar debuteert Miami al op de kaart, en die race wordt in rap tempo, is, die was in rap tempo uitverkocht. Het Formule 1-team van Mercedes ondergaat momenteel een les in nederigheid. Dat zegt uh, teambaas Toto Wolf van de Duitse Renstal, die in de eerste twee Grand Prix van dit seizoen een bijrol speelt. George Russell eindigde afgelopen zondag in de race in Saoedi-Arabië als vijfde... met meer dan 30 seconden achterstand op binnen Max Verstappen. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton scoorde met zijn tiende plaats... nog net één punt voor het kampioenschap. Het is uiterst pijnlijk dat we niet meer in de strijd vooraan zijn verwikkeld. Dat was de afgelopen acht jaar wel het geval en erg leuk, al dus Wolf. Maar we rusten niet tot we weer terug zijn aan het front. We krijgen nu les in nederigheid en dat is helemaal niet leuk... maar uiteindelijk komen we hier sterker uit. Lewis Hamilton geeft toe dat hij af en toe een mentaal en emotioneel zwaar heeft. Op sommige dagen is het moeilijk om positief te blijven... al dus de zevenvoudig wereldkampioen in Formule 1 op zijn sociale media. De Britse coureur van Mercedes heeft sombere woorden voor zijn miljoenen volgers. Het is al zo'n zwaar jaar geweest met alles wat er omheen gebeurt. Ik heb het uh, al een lange tijd mentaal en emotioneel zwaar. En het kost veel kracht en moeite om door te blijven gaan. Maar we moeten blijven vechten. We kunnen zoveel doen en bereiken, schrijft de 37-jarige Brit... die vorig jaar in de laatste race zijn achtste wereldtitel verspeelde aan Max Verstappen... tot zijn grote ontsteltenis wereldkampioen zag worden in Abu Dhabi. Sebastian Vettel is hersteld van het coronavirus... en doet volgende week mee aan de Grand Prix van Australië. Dat heeft zijn team Aston Martin afgelopen donderdag bekendgemaakt. Vettel, 34, miste de eerste twee races van het seizoen in Bahrein en Saoedi-Arabië... na een positieve testuitslag. Inmiddels is hij weer fit, verklaard en klaar om achter het stuur te kruipen in Melbourne. En als we het toch over de Grand Prix van Australië hebben... van 8 tot 10 april is het weer zover. De Grand Prix van Australië verreden in Melbourne. Oké, okay, nou het verhaal van uh, VIA Play uh, nog even tot slot... Uh... Ja, de... Ja, dat Viaplay, er stond een artikel in uh, de Telegraaf... dat uh, de directeur van uh, Viaplay, de nieuwe streamingdienst... Uh, die de rechten dit jaar heeft voor uh, de Formule 1... de Zweedse streamingdienst Nens. Daar hebben we het dan over. En die brengen dan ook uh, Viaplay uh, uit, uh, zeg maar, uh, in, uh, in Nederland. En uh, daar kan je een abonnement opnemen. Nou, bij de ene is het nog gratis. En de ander betaal je 10 euro. En de ander 12,50. Je moet er in ieder geval voor betalen. Maar het erge is... Althans, dat vinden de meeste mensen erg dat uh, Alf Mol en uh, Jack Ploy uh, aan de kant zijn gezet uh, door uh, die dienst. En ze hebben nu uh, twee uh, goede jongens uh, uit uh, Nederland. Zijn ze trouwens ook nog op het uh, circuit de Stemmen geweest, circuit hier in uh, Zandvoort. Samen met uh, Rob Petersen, dus ze kunnen zeker wel wat. Alleen, uh, ja, ze mogen niet uh, te vrolijk doen, want ze zitten niet te wachten op uh, bier en polonaise. Zoals uh, de directeur uh, zegt. Ja, klopt. Anderen zeggen juist weer... Nou, het moet toch een feestje zijn? De Formule 1 is toch ook een feestje? Ja. Daar maken we een feestje van in het Oranje. Nou, je kent uh, de Nederlanders. Dus uh, de meeste mensen die, uh, die reageren hier uh, wel uh, ja, heel... Uh, ja, negatief op, op de woorden van deze directeur. Die hij, geplaatst maar hij, is, hij is laaiend enthousiast. Ondanks het feit dat er storingen waren, slechte ontvangst. Gaat uh, allemaal goed. Beeld ja. valt weg, maar het is al een succes van je wel. Nou, we wachten het af. In ieder geval zijn we voorlopig afhankelijk van de samenvatting op de NOS en SIGO Sport. En anders, inderdaad, heb je ook nog F1 TV. Ja, kan ook de, nog. De, de, de dienst van de Formule 1 zelf. Dan kun je voor een euro uh, of 70 per jaar kun je een ja. abonnement opnemen. Nou, Heb is... je Engels commentaar, maar dan is het wel wat vrolijker in ieder Engels geval. Engels commentaar is natuurlijk ook mooi, maar je betaalt al, als je Ziggo-klant bent, 70 euro voor Ziggo of zo'n beetje. Dan nog een keer 70 euro voor, uh, voor, die, uh, voor het andere kanaal. Ja, is niet per maand hoor. Is ja, per jaar. Per jaar. Maar dan zit je toch op 140 euro per maand. Uh, per jaar. Sorry, heb je hebt gelijk. Ja, per ja jaar. 70 per jaar. Ja, dat vind ik veel geld. Ja. Dat vind ik veel geld. Dus, nou ja, we wachten het af. De en, ontwikkelingen en, uh, af, want er gebeurt nog vast nog wel wat. Ja, daarom. Dus uh, heel veel nog met uh, wat we gaan doen, uh, Albert-Jan. <laughs> ja, ja, ja. ja. <laughs> en dan uh, komt het uh, allemaal goed. In ieder geval de Formule 1 uh, leuk. En uh, volgende week, uh, ja, heel vroeg dus. Moeten we... Uh, liggen we nog in bed, denk ik. Nou, nee, ik ga er wel uit. We Jij ja, gaat, er, ja, gaat eruit. Ik ga naar de kroeg. Ik ga daar kijken. Daar de kroeg. Ik, ik heb, ik, ik heb oh. geen beeld. Oh ja, weet, weet, weet de kroeg het al? Nee, dat, je, weet dat, kroeg je, nog dat je in de nacht uh, aankomt? Nou, nee. uh, Rob, uh, hou er vast rekening mee. Bij deze. Nou, uh, zo meteen het uh, dier van de week. Maar eerst gaan we nog even deze draaien. Tina Martin en Zij weet het. De baan staat hoog aan de hemel.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 Vibulacca, is er weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Nee, vandaag niet uit. Wow.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 Jorde Tino, Martin en zij weten het en geldt het ook voor Dora. Ja, mijn naam, uh, oh ja, uh, ik ben een mudie genaamd Dora van 10 jaar oud. En we hebben het over het dier van de week. Ik ben vanuit Servië meegereisd naar Nederland, maar de katten uh, uh, die hier al woonden vonden mij niet leuk. Hierdoor zoek ik helaas een nieuw huis. Ik ben vriendelijk naar mensen en gek op aandacht en als, je een beetje, als ik je een beetje beter ken. Kinderen ben ik niet gewend en ik zoek een huis zonder jonge kinderen. Ik ben gek op wandelen en loop netjes aan de lijn. Lekker samen op pad is toch het allermooiste. Ik was altijd veel buiten en zoek daarom ook echt een, wel een huis met een tuin. Andere honden vind ik oké, okay, maar ik hoef niet per se contact met ze. Ik ben best vokaal, maar bedoel er niet veel mee. Ik laat duidelijk merken of ik wel of niet met ze wil spelen. Heb ik geen zin, dan merken ze dit meteen. Ik blijf toch een dame met een eigen wil. Ik ben gewend om alleen thuis te blijven en dit was geen probleem. Maar ik zoek mensen die niet hele dagen van huis weg zijn, want dit is natuurlijk niet zo gezellig. Ik had wel een, uh, altijd de mogelijkheid om ook naar buiten te kunnen als ik alleen thuis was. Dit is wel belangrijk om te weten. Ik zal de boel ook goed bewaken en sla aan als de bel gaat. Ondanks mijn leeftijd ben ik actief en kan ik ook echt nog wel wat nieuwe dingen leren. En dit lijkt mij ook superleuk om te doen. De laatste tijd was ik veel alleen thuis en zoek echt een maatje om de dagen mee door te brengen. Ziet u het toevallig zitten met mij? Ik hoor graag van u. En waar verblijft Dora? Dora verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemerland. Keesomstraat 5 in Zandvoort. is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website. wwwdierenthuis Want ook Dora verdient een thuis. Zo is het net deze uh, Moody uit uh, Servië. Die, uh, die op dit moment in het uh, asiel zit. Kijk nog even bij, uh, bij Moody. Want mij zei het helemaal niks. Maar het is een uh, hondenras uit uh, Hongarije. Temperament, intelligent, energiek, levendig, scherp, alert en dapper. En dat ondanks het feit dat ze al negen jaar is. Kijk, dat bedoelen we nou. Een leuke hond. En, uh, deze hond kan uh, wel veertien jaar uh, oud worden. Dus ga naar het uh, Kennen met Dieren thuis voor uh, het leuke dier van deze week. En dan hebben we het uh, uiteraard over Dora. Dus wij hebben twee uh, wielrenners uh, daar in België. Het op dit moment ook uh, heel hot, uh, Albert-Jan. Uh, ja, hoe gaat het met de ronde van Vlaanderen? Spanning al om. Ja, het is, uh, de achterstand van de volgers blijft zo rond de 30 seconden uh, hangen. En het peloton zit op 46 seconden met nog 4,7 kilometer te gaan. Nou, het is een kwestie van, uh, van overnemen en met z'n tweeën. Dus uh, Van der Poel en uh, Pocachar uh, doen dat keurig. Ze, ze lossen elkaar ook keurig af. De achterstand, zoals gezegd, van die twee volgers... die blijft keurig rond de 30 uh, seconden liggen. Uh, maar hebben nog 4,5 kilometer te gaan. Dus uh, het wordt een, een spannende ontknoping. En uh, iedereen, zoals iedereen uh, had ook gehoopt, een slot. Zoals uh, in ieder geval tussen Pocachar en Van der Poel. Wie zal het worden? We weten het over 4,3 kilometer. En we houden het uiteraard in de gaten hier bij Zandvoort op zondag. En wat we ook in de gaten houden is het voetbal. Nou, de twee wedstrijden van half drie zijn inmiddels ten einde. We nemen de drie wedstrijden van vandaag nog even met je door. Dan gaan we eerst naar Zwolle en wel naar Pek... Die speelde thuis tegen go Ahead Eagles. In de 91ste minuut scoorde go Ahead Eagles. Dus die gingen met de drie punten naar huis. 0 tegen 1. En dan de wedstrijd van half drie vanmiddag. 1 tegen 1 is het geworden uiteindelijk bij Sparta Rotterdam tegen SC Heerenveen. Een juich van uh, Albert-Jan. Ja, keurig. Heerenveen is <laughs> sterk teruggekomen. Helemaal maar, goed. Ik, ik maak vast even reclame voor volgend weekend, want dan is het El Classico der Lage Landen. Weet je wat ik daarmee bedoel? E nee. Heerenveen tegen Groningen. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, dat wordt spannend. Ja, dat wordt spannend. Goed. Zo. De andere. Dan hebben we nog... Uh, Fortuna Sittards. Zit tegen, thuis tegen Heracles Almelo. Eindstand 0 tegen 2. Zometeen uh, om kwart voor vijf over een paar minuutjes uh, gaan ze uh, van, uh, van slag. Daar uh, bij SC Kambuur. Uh, of het veld van SC Cambuur tegen NEC. En dan, uh, ja, nou, 3,6 kilometer ronde van Vlaanderen nog te gaan. Van der Poel en Pogacar, die uh, gaan het uh, uitmaken. Wie gaat... Uh... Nee, zeg dat nou niet, want die, die, die, die, die drie man erachter, die zitten nu op 27 seconden. Oké, oké. En er zit trouwens kontraan. die Nederlander bij, die we even kwijt waren. Van Baarle, van Baarle. die zit in de tweede groep. Ja, van Baalen dus, zit er dus, er ook uh, bij. dus die zou heeft ook, ook, ook een kans kunnen maken. 26 seconden, dus ja. we maken het uh, spannend en we houden het uh, in de gaten voor je. Twee platen, tot aan het uh, mooie uh, Gedicht van de dag. Hoe heet het gedicht van vandaag, Albert-Jan? Ja, ik heb ik heb nou tranen in de ogen. Jij hebt mijn hart gestolen. Ach, God. Ja, ja. Tjonger, jij jongen, niet? jongen. Jij jongen, niet. Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Ja, hoeveel mensen zijn er? Uh, schatje. <lacht> <lacht> Dat is een klassieker uh, uit het verleden van Sierven. Uh, Helemaal goed. Blijf lekker luisteren. Tijdens uh, de Ronde van Vlaanderen. Ah, ja, ongelooflijk. Wat gebeurt er allemaal op de baan op dit moment, Albert-Jan? Uh, het, het was op een gegeven moment van de Poel, het is dus nog minder dan een kilometer. Ze dus zijn er bijna. Dus dat bleek wel een surplus tussen deze twee. Maar ja, die, uh, die, die twee achtervolgers die daar op 30 seconden zaten. Die, uh, die, kwamen, die komen er steeds dichterbij. Dus misschien als ze, ze, ze wachten nog steeds met sprinten. Ja, nu van de Poel trekt nog steeds niet aan. Maar die twee die, uh, achtervolgers, die zijn er nou wel bij. Ze zijn dus nu met z'n vieren: Pogacar en Van de Poel. Plus nog twee andere renners. Van de Poel gaat vol, volle bak richting finish. Red hij dat? Ja hoor, hij redt het. Oh god, ja, ja, ja, ja, ja, hoor. ja, ja, ja, ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, die hebben hem mooi meegenomen. Op kan de... is pist. Ja, <rijgacht> dat, die is bloedlink. Die is helemaal link. Maar we, oh, daar hebben ze het, die surplus. Ja. Ze laten gewoon die twee achtervolgens. Laten ze. Laten ze ja, ze zijn met z'n vieren gaan sprinten. Ja, als je, de, als, als je de beelden ziet op uh, Urensport... daar kijken we nu uh, op dit moment... nou ja, dan zie je ook het enthousiasme bij uh, Mathieu van der Poel... bij deze winst van uh, ja. de Ronde van Vlaanderen. Dat heeft me, de Nederlander, uh, onze Nederlander goed gedaan. He? Toch toch een poos geblesseerd geweest. Last ja. van zijn rug en Plotje. nogmaals... maar hij is weer helemaal terug. En poker ja, die... Die eindigt geloof ik als vierde en uh, die, die balde zijn vuist op het stuur. Het stuur zal wel uit, uh, uit de balans zijn inmiddels. Maar wat met z'n vierde gingen ze richting de finish. Na zes uur, 18 minuten en uh, uh, 18 seconden uh, op de trappers te hebben gezeten. En Pocosja eindigt inderdaad als vierde en Van der Poel flikt het. Hey, hij is mooi hersteld uh, vorige week ook al trouwens. Toen uh, bleek ja. het ook dat hij uh, lekker uh, flink uh, bezig was. Volgens mij had hij vijfde plaats of zo toen. Ja. Geloof ik, zoiets. En uh, ja, dat uh, betekent inderdaad... grote kansen hebben samen met Pocacar. En uh, die heeft het uh, mooie... Uh, op de, op de streep verloren... van uh, Mathieu van der Poel. All de van winnaar de. van de Ronde van Vlaanderen. Zometeen uh, het gedicht uh, van de dag. Oh. Blijf daarvoor luisteren. Kom jij eventjes bij. <laughs> van uh, van uh, de wielerronde... de Ronde van Vlaanderen. Mathieu van der Poel, de winnaar. Likt het. Dr. Love en dan het gedicht van de dag. The potion and the motion. When I'm feeling love, when my love starts to flow, he's got the power. He's the reason why my face is all aglow. Just one kiss, his lips is like taking. Van de poel, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen. Geweldige prestatie van uh, onze Nederlander. Uh, die, uh, die de Ronde van Vlaanderen, dik daar uh, op zijn naam zet. En Albert-Jan deed er net slag van een beetje bijgekomen, of niet? Ja, geweldig. Geweldige was, prestatie, hè? Dit was uh, topsport, uh, puur sang. Zeker we weten, zeker weten. Nou, de rust is uh, wedergekeerd. Nou. <laughs> want, want het oh, ja. gedicht van de oh, ja. dag uh, komt eraan. Jazeker, jazeker. Want...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 Je hebt mijn hart gestolen, het is niet meer van mij, maar ik kan jou vertrouwen, dus schat, je mag hem houden voor eeuwig en altijd. Jij, jij hebt mijn hart gestolen, jij bent de vrouw waarvan ik hou. Is mijn leven toch gekomen, o liefde van mijn dromen, mijn hart behoort aan jou.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 Maar ik kan jou vertrouwen, dus schat... Je mag hem houden, voor eeuwig en altijd. Want jij, jij bent degene die mijn hart heeft gestolen. En de vrouw, de vrouw waar ik van hou... Is in mijn leven gekomen. O liefde van mijn dromen, mijn hart behoort aan jou. Het geluk lacht me toe. Met jou ga ik weer leven. Ik voel de stralen van de zon... Die schijnt door jou en door mij. Ik wil alles, maar dan ook alles voor jou doen. En jou mijn laatste centen geven. En doe, doe met mijn hart wat je wil. Want dit gaat nooit meer voorbij. Want mijn hart behoort eeuwig aan jou. zeker Albert Jan kan lekker thuis komen hoor zometeen die wordt flink in de water gelegd weet je wat ze dan zeggen nee nee nee ik heb nee. het gemist ik heb het gemist dat zal toch niet gebeuren heb je geen uh, appje gekregen ook uh, van nee nee, nee? nee, nee wel oh mijn god, god. Ja, ja nee <laughs> dan moet ik thuis komen en zeggen van het is niet erg schat het is niet nee, erg. Maar nee, maar het was ondertussen, ondertussen. maar je hebt mijn hart gestolen ja. er ook helemaal niks aan de hand of nee. zo dus nou, mooi gedicht van de dag. En uh, uiteraard een uh, goede plaat erachteraan van uh, Henk Bernhard. Zijn nieuwe single Jij hebt mijn hart gestolen. Goed nieuws nog over de Ronde van Vlaanderen. Want het is niet alleen bij Mathieu van der Poel gebleven wat betreft uh, de successen voor de Nederlanders. Nee, want op de tweede plaats is geëindigd. Van Baarden. Juist. Jazeker. Pokertje 4 en wie 3 is geworden, dat weet ik niet. Meer. Nee, ook niet belangrijk. Ja. <laughs> Nederland 1 en 2. <laughs> Wat Nederland 1. Hadden we vroeger 2. ook, hè? Nederland 1 en 2. Ja. Verder kwamen we niet. Uh... Dus God goed. TV hebben we het dan over voor de ja, mensen nee, die snap niet snappen. Ik snap hem. Oké, okay, nou we gaan nog twee, twee platen draaien. Oh, hou je mond. En een van die twee, uh, dat is uh, deze. Ik denk die vind jij ook wel leuk. Gerard Joling, ja, mooie medley. Van zwalend bier staat daar een kamer scherm van, een De wereld is wat iemand eigenlijk wil zien. Hij gaat goed zo hè? in een jungle van betoog. Voel je haast, de liefde niet. Jullie met z'n dingen op, Is het lang geleden? Is het lang geleden? In de zomerzon ging het pimpan bam, bam. Tikken tak, al die uren. Hoe lang zou het duren? Tikken tikken tak, en dan bing, bam, bam, Tikken tak, al die nachten. Leef ik op je wachten. Tikken tikken tak, en dan pimpan bam. op je andere billetje. Jij kent hem, hè? Ik wist het wel, hoor. In de molen van het leven draai je allemaal je eigen rondje mee. De molen draait ook zonder jou. Je paard blijft nooit alleen. Mee. Dus kom draai met die molen malen mee. The human akkoor. Ja, jongens. Als je in Amsterdam zou, moet je dit liedje zingen. 1980. Sjaakje Smit. Waar in de wereld je op bent. Je denkt terug aan dit moment. En weet niet waar je het van kent. Maar opeens rinder je je wie. Er is een eindeloze sfeer en dat heerst er telkens weer. Ja, je houdt ervan of niet, maar ik vind het helemaal geweldig als uh, Gerard Jolien uh, live optredens geeft. Want ja. uh, de meeste artiesten, die worden live uh, toch uh, ietsje, ietsje slechter dan uh, dat ze op de, op de plaat klinken, om het zo even te zeggen. Maar bij Gerard Joling is het precies andersom, altijd. Het ja, ja, klinkt gewoon doen. veel beter als hij uh, live zingt. Uh, dat zal dit jaar ook wel weer doorgaan, hè, de toppers? Ja, de toppers. Maar ja. dit was zich uh, dan uh, gekker, uh, of lekker, lekker. Het, oh. uh, Concert van uh, Gerard uh, Joling uh, in de Ziggo Dome in uh, Amsterdam. Ja. Het zit er alweer op voor ons. Ja, en het venijn zat hem in de staart. Hè? Ja, mooi hè. jij van de Pool 1 <laughs> en van Balen 2. Dat wordt over de Ronde van Vlaanderen. En voor de motorliefhebbers, uh, op de, de, de, de MotoGP van Argentinië staat op het punt om te beginnen. Daarvoor naar de speciale sportkanalen uh, waardoor dit dan allemaal uitgezonden kan worden. Dus zometeen weer uh, motorracen vanaf uh, de, uh, de La Repubblica Argentina. Zo, dat klinkt mooi. Uh, Gran Primero Michelet. Ook nog. Ja, ja. ja, ja. Helemaal geweldig. Geweldig. Op het jan ga lekker thuiskomen. Ik hoop voor je dat ze het ja. gedicht uh, van nee, de dag nee, worden. <laughs> <laughs> en wij zijn er volgende week weer. Bedankt voor het luisteren. Fijne zondagavond. En uh, wij zeggen tot volgende week. Dag. B Goeie doei. week. Dag. Doei, doei. Doei, things in love are paid.